Af, het wordt 13 tot 18 graden, alleen in het noorden kan wat regen vallen, verder uit. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A9 Alkmaar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 9 kilometer. Op de ring A10 tussen Nieuwe Meer en Slotermeer 3 kilometer aan ongeluk. De rechterrijstrook is dicht het verkeer kan vanaf knopen Nieuwe Nieuwemeer beter omrijden richting Zaandam via de A10 Zuid en de A10 Oost. A20 Gouden richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer.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 Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Mooi Koekoek met het NOS journaal. Op Schiphol is een auto van de eerste verdieping van een parkeergarage gereden. Daarbij is een inzittende omgekomen en zijn twee anderen gewond geraakt, zegt Tamara Chaussé. Het gebeurde rond 10 uur vanochtend. Hoe de auto van het parkeerderk is geraakt is nog onduidelijk. Ook is niet bekend hoe de gewonden eraan toe zijn. Het vertrouwen in de economie is bij mensen met een hoog inkomen in een jaar tijd fors gedaald. Dat is opmerkelijk. Meestal hebben de lage inkomensgroepen minder vertrouwen. CBS zegt dat er minder wordt uitgegeven en dat er meer wordt gespaard. In maart werd minder gekocht, ook al werd er wel meer voor betaald. Dat komt door prijsstijgingen. De omzet steeg vooral bij zaken in consumentenelektronica en kleding. Bij bouwmakten en zaken voor woninginrichting daalde de omzet. Uit Syrië komen berichten over hevige gevechten in de stad Rastan ten noorden van Homs. Troepen van president Assad zouden bij een poging de stad te heroveren op felle tegenstand zijn gestuurd van het vrije Syrische leger. Volgens activisten wordt Rastan sinds vannacht zwaar beschoten. Het Syrische Observatorium voor Mensenrechten in Londen zegt dat er 23 Syrische militairen zijn gesneuveld. Ze zaten volgens de organisatie in tanks die door het vrije Syrische leger werden opgeblazen. Het invoeren van de Wietpas op 1 mei heeft niet tot grote problemen geleid in het zuiden van het land. Wel is er meer overlast door straathandel... Dat constateert politiekorpschef Heeres. Rond koffieshops is het volgens hem rustig gebleven. Buitenlandse auto's zijn er weinig. Wel rijden er zogenoemde wiettaxis. Die leveren wiet op bestelling. In Maastricht is de overlast door straathandel iets groter dan in andere plaatsen. Dat komt door de ligging dicht bij België en Duitsland. En doordat de koffieshops uit protest tegen de wietpas dicht zijn. Daardoor zijn ook de Nederlanders aangewezen op de straathandel. Het is de bedoeling dat de wietpas volgens...